De Belastingdienst heeft de privacy geschonden van huurders, zegt de Woonbond. Afgelopen weken zijn indicaties van het inkomen van huurders aan verhuurders verstrekt zonder overleg met de betrokkenen. Het kabinet wil huurders met een inkomen boven de 43.000 euro een extra huurverhoging van 5% geven. En daarvoor hebben woningcorporaties inkomensgegevens nodig van deze scheefhuurders.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 Zoals fietsen zonder verlichting of iets te hard rijden. De komende dagen zullen steeds meer korpsen zich bij de actie aansluiten.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 Het weer vanuit het westen bewolking en regen. Vanmiddag regent het af en toe flink door. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Sohoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A2 ten Bosch naar Utrecht... tussen Beest en knooppunt Evelingen, 7 kilometer. A4 richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude... 6 kilometer door werkzaamheden. A27 Breda naar Utrecht tussen de knooppunten Evelingen en Lunetten...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 With a voice like Alec ringing out, there's no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 We having fun, partying to the break of dawn. Go grab a cup, I don't know what people waiting on, and I'm gonna win the girl. Tonight.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 Er is te complain over. We het ritme van Zandvoort ook op internet: www.zfmzandvoort.nl. slave I don't want you to work all day GFM Sanford yes. yes. From whatever makes you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 We zongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou, maar vannacht beleven we met jou. Oh. Ik ben nog wakker en ik sta naar het plafond en ik denk aan de dag lang.